In het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. And everybody needs somebody to love. Ja. De booswitters, zo vlak voor drie uur.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 Dit was het...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 off of you. Die heeft een doelpunt. Jap. 36e minuut. Vrije schop van ZLB. Stuit af op de muur bij Zandvoort. Bal gaat omhoog. Joris Schmiet zag er niet goed uit. En de bal werd er heel simpel ingetikt. De stand is 1-1. De SS Zandvoort tegen ZLB. Konden we konden lekker mee zingen met dit plaatje. Ja en nou, maar, Eerlijk. Het, het, het leek wel Close Harmony. Ja, Close no, Harmony. Zo. Ja. Het was zo mooi. Wat nog mooi. iemand met een hoge kopstem. <laughs> <laughs> Dat in een gezelschap. <laughs> Oké, okay, nou we gaan weer snel over naar het Park Sanford. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want daar zit Jacob bij De Sanford 500. Ja. Ja, en uh, als ik jullie zo wel eens hoor uh, met die extra microfoon, dan heb ik een beetje het idee of ik naar man bij het rond zit uh, te kijken of te luisteren. Uh, dat iedereen maar een beetje kan inspreken op deze zaterdagmiddag. Maar goed, uh, dat wordt. Ja, maar... daarom bellen we jou. Ja, dat dacht ik al, PNO, Dus uh, <laughs> En uh, ik heb je vanmorgen al gezien, dus ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Maar goed, eh. Uh, we zijn hier inmiddels uh, al toegekomen met nog ongeveer 50 uh, minuten te gaan. In uh, de wedstrijd, uh, de Zandvoet 500. En dat uh, is uh, altijd de eerste van het Winter en kampioenschap. Maar zoals uh, gezegd, uh, we hadden al eerder even in deze uitzending een uh, gesprekje met uh, Peter Fontijn. De man die het dus niet gedaan heeft. Dat is die andere uh, met de letters PF, die heeft het gedaan. En uh, daar wordt nog wel even over nagesproken. Maar goed, uh, men kan ermee leven. Uh, Peter Fontijn lachte alweer. En over twee uh, maanden staat die auto gewoon weer aan de start. En uh, ja, ja, ja, ze konden wat eerder aan het bieren. Uh, dat werd ook nog uh, gezegd. Maar uh, ja, uh, wat ik zei, uh, over twee maanden uh, kunnen ze weer gewoon aan de start staan. En, zegt bij. er zit ook weer op voordeel aan. Want uh, we hebben niet zo gek veel gereed. Dus de banden zijn nog goed. Uh, een brandstof hebben we nog uit weten te sparen. Dus het enige wat we hebben is de schadepost voor uh, de auto. Voor de rest hebben we er eigenlijk uh, daar met een weinig uh, van op. Nou, uh, als we dan nu kijken naar de situatie uh, van de, de tussenstand... Uh, ...dan zien we nog steeds dat het uh, duo Hart en Pastorelli nog uh, de leiding heeft in de divisie 1. E. Ze zijn ook uh, de leiders in uh, de wedstrijd uh, van het uh, totale veld. En als uh, we dan kijken, dan zien we dat bijvoorbeeld hier in het uh, rijden... ...dan uh, bijvoorbeeld Dennis van der Laar en van Laag in de Porsche. Ze rijden nog steeds rond. En ze liggen op de tweede plaats. En of ze nog bij kunnen komen bij de eerste, dat is nog maar zeer de vraag. Ik denk bijna dat dat een, een, bijna een heilige klus zal worden, omdat ze een ronde achterstand hebben op dat eerder genoemde duo David Hart en Nicky Pastorelli. Want dat zijn toch uh, de rijders die vandaag een beetje een klasse apart zijn. Dus ze hebben weliswaar een uh, straf uh, gehad. En uh, werden al vijf uh, plekken teruggezet vanwege uh, inhalen onder geel. Uh, dat uh, werd meteen ook omgezet uh, ja, in, uh, in een plek uh, terug uh, in in, ja, op het startveld. Zeg maar. uh, hetzelfde overkwam namens ook Dennis van Laag. toen hij uh, weer de stuur over moest geven aan uh, Jaap van Laag. Toen, uh, toen ging er ook wat mis. Het schijnt dat hij ergens onder geel had ingehaald. Oude oh, Van Laan moest, voordat hij eh, het stuur over kon geven, moest hij even een tijdstrafje eh, inwisselen bij eh, de wedstrijd. Het is ook inmiddels zo gebeurd. Maar ja, het schiet in ieder geval niet op uh, om uh, enige bedreigingen te vormen voor uh, bijvoorbeeld uh, Hart en Pastorelli. Nou, wie zijn uh, de andere leiders in uh, de wedstrijd? De nummer drie uh, die overal rijdt, dat is Jeroen den Boer en Simon Knapp in de BMW 320 Diesel. Dat is een, uh, een hele mooie auto om naar te kijken, maar hij rijdt ook verschrikkelijk goed. Uh, dat zijn dus de leiders in divisie 2. In divisie 3 uh, zijn het de uh, een steenmets. Uh, dat kennen ze allemaal uit uh, de Renault Clio Cup. En dan wil nog wel eens een van de steenmetsen nog wel eens zeer enthousiast de schijflak ingaan. En dan nog een paar uh, brokken maken. Maar dat is nu in dit geval uh, niet uh, zo het geval. En in uh, divisie 4 zien we de Lisette Braams en Duncan Huisman nog steeds het, uh, het veld aanvoeren. Hoewel het verschil tussen, uh, de Braams tussen Luc en Lisette ook niet erg groot is. Want voorlopig is het nog steeds Lisette Braams die uh, zeg maar het voordeel van, uh, aan haar kant heeft staan. En uh, Rob, we weten allemaal dat ze heel erg leuk kan zingen. Maar ik denk niet dat jij dat klaar hebt staan. In, uh, in, uh, nee, daar heb ik even niet op gerekend, Jaap. Ja, dat, uh, dat, dat is dat, wel even jammer. Maar zingen kan ze zeker. Daar heb jij helemaal gelijk in. Nou ja, dat, uh, dat is eigenlijk een beetje de situatie zoals het is, uh, Rob. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. En dan gaan we snel over naar uh, Jan van Nes, want hij heeft weer een doelpunt. Ja, vijf minuten voor het verstrijken van de eerste helft. De schitterende paas van Max Aardenwerk op een vrijstaande Maurice Mol. Die staat in de 16-meter gebied in en scoort met de buitenkant rechts keihard in de dag van het doel. Van Verkleid met 2-1. ship Wat is dit nou weer? Kwarto 15, 13 over 3 is het hoogwater. Dat is mooi. Oké, okay, nou, gefeliciteerd Benno. Klasse, Benno. Klasse. Die ook nog weten wanneer het laagwater is? Ja, graag. Oh ja? ja. Oh, oh, daar had ik niet op gerekend. Dat is uh, 22 uur 54. Oh, Oké, okay. en dan gaan we nou naar het voetbalveld. Ja, als, laten we hem even zeggen oh, van morgen. Yo, Gooi die microfoon gewoon even dicht van Benno. En wij nou ook niet van de bierstanden. De bierstanden, komen, bier... komen we later op ja, de ron. hoogwater? <laughs> hoogwater. Goed, uh, hier is uh, de eerste helft bijna gespeeld. Uh, ik schat dat het er misschien de anderhalf minuut kan gebeuren. gebeuren. Zandvoort heeft eigenlijk binnen weer wat vleugeltjes gekregen na die uh, 2-1. En hij heeft de uh, mooie positie toen hier op de helft tegenover mij. Uh, nee, dat is hier bij de sop gespeeld. En dat sop probeert er nu uit te komen. Hij maakt hier een hensbal. En Zandvoort mag op eigen helft een vrije sop gaan nemen. En jean gaat zich daarmee bemoeien die echt weer een rots in de branding is deze wedstrijd, net zoals afgelopen keren. Ik heb het altijd al gezegd, ik vind het een geweldige voetballer en dat, dat, dat is je ook gewoon klaar. Gaat die wel komen, richting Maurice mol. gaat over Mol heen. Er kan niemand bij komen, alleen de verdediger van de ZOB. Die boeien die bal weg over de zijlijn. Soms mag een gooien ter hoogte van de middellijn. En dat uh, zal dan nu. Uh, ja, kijkt op zijn corlogje de schijf zetten. Misschien dat hij het nog leed naar het Lemen. Misschien net niet, ik weet het niet. Je kan het niet zien. Uh, want ik kan hier op zijn klokje kijken. colloos naar Maurice Mol. Twee man ertussen. Mol, wel die bal op, nee, onder controle zelfs. Dan gaat die Maurits man langs. Dan gaat die bal voor Dat lukt niet. De verdediger van Zetterbeek die komt erachter in. Het bal wordt over de achterlijn gewerkt. En soms wordt mag een corner gaan nemen. En ik denk dat, uh, oh ja, inderdaad, Max Aardewerk die gaat dat doen, want uh, die is weer aanwezig. Normaal doet hij dat ook altijd en als hij niet is, dan bemoeit Faisal Rikker zich ermee. De bal moet gehaald worden, licht is nu bij Aardewerk uh, aanwezig en die legt hem netjes neer in het kwart rondje bij de vlag. Maar ze klaar voor de bal? Veel beweging voor in bij het is dus altijd het geval. Een mooie hoge bal. Die gaat er koppen. Bas Lemmens. Die... Oh. En de keeper kan er nog net maar eruit. Rijtboksen. een schitterende koppel van Bas Lemans. Die stond achter de verdediging. krijgt hem in één keer goed op zijn hoofd. Kiepte de, kopte hem goed in. Maar de handen van de keeper zaten er nog net aan. En nu mag er een corner komen aan de andere kant van het veld. En opnieuw gaat Max Aardewerk dat doen. Dat een schitterende kans. Mooie kans. Mooie kopbal. En uh, ja, dat toont wel het, de klasse van de keeper. Longerman. Die kon nog net goed genoeg reageren om die bal uit die hoek te ramselen. Goed, Ayrnheer is er weer klaar voor. Even kijken, weer al die beweging. D drie lange jongens in de Dan Komt hij ver weg, komt hij ver weg. Ben je bijzonder dat hij dat En de schijf die je laat dat gaan. En stevens tevens het laatste signaal van deze eerste helft. Zandvoort heeft zich goed uh, gemanifesteerd en de stand is 2-1 in de voordeel van Zandvoort. En uiteraard straks de tweede helft met uh, van Nes uh, van deze wedstrijd... die dus uh, op dit moment goed verloopt voor S.V. Zandvoort. Oké, okay, en hoe is het met, uh, met uh, dat vierde team? Dat was ook weer nieuws, toch? Het vierde team die stond eerst uh, 1-2 achter en nu weer een 2-2 gelijkstand door Robert Bakker. Goeiedag voor S.V. Zandvoort. Dat dacht ik ook. Spannend. We houden het in de gaten voor jullie bij Zandvoort op zaterdag... en we hebben natuurlijk lekkere muziek uitgekozen door A.J. Vos... Here is Carlos Santana, and she's not there. We maken de gewone soort meer van golden CFM op de zaterdagmiddag van. Daar hebben we gewoon even zin in, uh, Albert-Jan Ja, je hebt er nou niet overal wat uh, over te zeggen, hè? Precies, not there. Carlos Santana, maar we hebben er weer eentje klaarstaan. Hey, Beatles. Time. Yellow Supermarine. Super Supermarine. Super of his life In the land of submarines. So we I'm so Het waren de Beatles op de Zandvoortse Radio met de Yellow Submarine. Even voor half uur werd het uh, met dit plaatje het nieuws met Benno Veuger. Is dat zo? Ja. Oh, oh. de waterstanden. De waterstanden. Oh, die, had had, die had ik al gehad, ja, hè? Die had ik al gehad. Ja, ja. Ja, nou, morgen, morgenmiddag, dames en heren. Dan uh, gaan we weer gezellig uh, naar Jazz in Zandvoort. Een fantastisch concert uh, staat u te wachten met saxofonist Jan Menu en drummer John Engels. Het doel van de concertreeks is. Uh, oh, dat is een hele reeks, zeg. Uh, on, on, is van meet af aan geweest om op concertmatige wijze te genieten van kwalitatief hoogstaande jazzmuziek. Geen daar wel eens naartoe, uh, AJ? Want jij bent jazzliefhebber. Ik ben jazzliefhebber, maar dit is echt op een podium. Hè? Dit is oh. echt, uh, dat is ook bewust voor gekozen, maar het is hartstikke goed. Ik ben er een paar keer geweest. Ja? Dus het is echt een aanrader. Oké, okay, zeker goed. morgen. En zeker morgen. En waarom morgen? Ja, omdat je John Engels achter de drums hebt. Ja? En John Engels heeft jaren met Louis van Dijk gespeeld. Okay. En de man is inmiddels ook al aardig op leeftijd geworden. Maar hij, hij de... drumt er nog steeds. Lustig op Lustig los. los. Oké, okay. nou goed, helemaal goed. Dus Jan Menu op de sax en drummer John Engels morgen in de krocht. Een jazzconcert. Het begint allemaal om half drie. En de kosten zijn vijftien euro. En als je nog studeert... Studeer je nog? Ik ga gelijk weer studeren. Ja. Nou, dat scheelt je zeven euro. Dan mag, ja, je er voor ja, 8, ja. 8, mag je er voor acht in. Dat is uh, helemaal goed. Nou, dan hebben we nog... Uh, wat staat ons de komende week te wachten? Heel iets anders. Workshop herfstboeketten en pompoenen maken. Ik dacht dat poempoen uit, uh, uit zichzelf groeide. Maar goed, je kan ze dus ook maken. Allemaal in het wapen van Zandvoort. Begint om uh, drie uur s middags. Dan, ja, dat vind ik een beetje tegenstrijdig aan elkaar. Maar goed, volgende week, 14 november, Classic Concerts met een Requiem van Mozart. Prachtige ja, klassieke muziek, he? Ja, is heel mooi, is heel, heel mooi. mooi. Uh, dat allemaal om drie uur. Maar ja, uh, ook om, uh, dat is wel zwaar om 12 uur, de intocht van Sinterklaas. Dus eigenlijk een hele droevige muziek. Wel heel mooi, maar met iets heel vrolijks. Met dus een vrolijk tentje. Ja, ja. En ja wat... doen, wij, doen wij er ook nog wat aan als CFM met de intocht van Sinterklaas? Ja, natuurlijk. Wij verzorgen het geluid. Oké. Okay. Oh. In samenwerking met Dutch Coast Radio, geloof ik. Die helpt ook mee. Ook die, ook ja, die. Ja, die, ook doet die, ook het die. Iedereen doet begrepen. mee aan de indocht van Sinterklaas. Ik hoop dat die, die zelf ook is. <laughs> dat laat <laughs> ik niet zeggen. Ja, maar hij he is he zelf toch he mee hallo, Maar heb je het al gehoord? De tekeningen zijn zoek. Hè? De, tekeningen teken zijn ja, zoek? De, de kinderen die al die tekeningen gemaakt hebben nee, voor Sinterklaas, ja. die zijn zoek. Dus Jongen, dat, dat wordt nog vervolgd. Heb ik daarvoor mijn best zitten doen? Ja, heb jij je best ja, voor zitten ja, doen. Maar wordt driftig naar En mijn tekening is dus ook zoek. De zoekpiet is druk bezig. Nou, gelukkig hebben we ook een zoekpiet. Goed. Nou, uh, tot zover. Oké. Okay, nou, dan gaan we weer een plaatje draaien, toch? Julia Clark is dit in oh, downtown. Leuk. 99 downtown. remix. Yes. Met een flinke bittering, zeker. Kijk maar. Ja, dat wordt wel een Wow. Oh, oh. We gaan los op de zaterdagmiddag. Alles onder andere, hè? <grijptijd> niet te geloven. Fertula Clark in de 99-remix, de Downtown. Heb Plein. je het al gehoord trouwens over TMF? TMF is niet meer, hè? die gaan verdwijnen. Die gaan alleen zeg maar uh, digitaal uitzinnen. Oké. Okay. Ja, want die video's op televisie, dat werkt allemaal niet meer zo. Dus wat krijgen we daar dan voor terug dan? Uh, niks. Niks. niks. Niks. Dat ja, gaat ja. Al... Wat is TMF? TMF, F? Ja. The Music Factory. Oh, The Music Factory. Ja, okay. Jarenlang op tv geweest. en oh, dachten nou yeah. we gaan die radiostations <laughs> uh, verslaan. En we gaan lekker op tv muziekclips verzinnen. Uh, ja. niet gelukt. En dan hopen we daar de radiostations mee te verslaan. Nou, ja. Dat dachten ze vroeger ook en dan maakten ze een plaatje over. Oh yeah. ja? Ja, de was Buggles. Dat <laughs> was yeah, Buggles. gaat snel hoor. De Buggles. <laughs> Video killed the radio stars. Zo oh, heet dat plaatje. Maar is yeah. lekker niet gelukt. Niet. Nee. Hmm. We zijn er nog steeds. 20 jaar CFM. Ja. ja? En we gaan voorlopig nog ja. wel even door, toch? Toch, zeker weten. Dat dacht ik wel. Nou ik niet hoor. Nee? nee, ik nee ga ben je ga, er helemaal ik ga, klaar mee? Ik ga, ik ga, ja, om 5 uur stop ik ermee. Oké, okay, nou je hebt ja. gelijk ook. Zeg Zandvoort op weg naar één Zandvoort-vergunning. Ja, daar zijn nogal de nodige verwarring over ontstaan. Hè? Jongen, jongen, het heet onze wethouder het er maar druk mee, hè? Met ja, het. En wat een gedoe allemaal. Maar het weer. schijnt de gouden oplossing te zijn, geloof ik. Echt waar? Ja, nou, ik, ja ik ga even lezen. Er is een stap gezet uh, op weg naar een nieuw parkeersysteem in Zandvoort. De commissie raadszaken behandelde afgelopen dinsdag het onderwerp. En de meeste partijen, uiteraard, zijn het ermee eens. Nou, dat is de Dat was tijd geleden. Ja, daar word ik even stil van. <laughs> dat is al lang geleden, ja. En uh, dat er wordt overgegaan op een andere invulling van het bewoners- en bezoekersparkeren. Voor het grootste gedeelte van het woongebied van Zandvoort, alles behalve Nieuw-Noord en Benveld, zal voor het parkeren op straat en plein voortaan een betaalde vergunning nodig zijn. Er is geen onderscheid in wijken en buurten. Het gaat om één Zandvoortvergunning. De bezoekers van, uh, aan Zandvoort zullen in deze gebieden niet mogen parkeren. Voor hen blijft het betaald parkeren via automaten in stand op. Vooral langs de boulevards en in het centrum. Daarnaast zijn er voor hen de grote parkeerterreinen en de openbare parkeergarages. Nou, stof fantastisch. Kan jij het er volgen? Ja, ik heb wel, want oh, ik lees het zelf vol. Oh, voor. wat zal het in het centrum lekker druk gaan worden? Ja, ja, ja, ja, ja. Lekker ja. druk, daar kan ze auto niet meer kwijt. En veiliger. Ja, nee, maar volgens de krant. Ze vindt 59% van de zandvoorters vindt zandvoort uh, oh nee, die vinden het steeds zandvoort wordt steeds onveiliger. Ja. ja. Nou, dat en, hebben we en, de afgelopen weken wel meegemaakt. Ja. Echt waar? Ja. Vervelende gebeurtenissen. Vandaar dat je ze op blauw ziet. Ja, klopt. <laughs> dat had je nou niet moeten zeggen. Oh ja, nou oké, okay, sorry. Nee, ik dacht dat iedereen vond dat Zandvoort veiliger geworden is. Maar dat is niet zo. 59% vindt Zandvoort steeds onveiliger. Nou, dat is, dat is een beetje een dompertje op deze mooie uitzending. Oké, okay, nou we gaan weer een plaatje draaien. En dan gaan we weer door met het voetbal. Zandvoort 1 en Zandvoort 4, daar gaat het slecht mee, want die staan 2-3 achter. Een slechte verdediging. Zo weet Frank dat te vertellen. Maar Sonic heeft vandaag wel even gescheiden hoor. Zo, ja, nou, dat... zo, zo, zo, zo. Jij zo. kan binnen, jij kan binnen. Jijtje, jijtje, ben helemaal Oeh, ja, daar heb ik ook last van. Lex van de oren was er ook hè, dus uh, vanmorgen. Ja, hè, ja. ja. Maar, dus, toen hij wegging uh, bij, bij hocht, geen zon, Hotel. Toen scheen de zon in één keer. Toen het hotel want toen zei hij van ik kan nu weg, want het is nu droog. En het blijft droog. En het blijft droog. En het weer gelijk gaat. Altijd hè. Altijd Weet gelijk. Je binnenkort ook, is ze weer he? terug, gewoon om half drie. Ja. Helemaal live, met het weer. Oeh. Wat gaat er gebeuren met de Formule 1? Hè? Ja, oh. want uh, normaal gesproken is hier wel altijd vanmiddag om uh, twee uur. Maar uh, ze zijn nou zo ver weg. Ze zitten ergens in Shanghai geloof ik Benno, hè? Shanghai, ja op papier kunnen nog vijf coureurs de wereldtitel in de Formule 1 veroveren. Maar alleen Fernando Alonso heeft de mogelijkheid om dat zondagmorgen dus te doen. In de grote prijs van Brazilië. Oeh, spanning ja. Uh, de voorlaatste race van het seizoen is het de Spanjaard van Ferrari. Moet dan om te beginnen op het podium finishen en is vervolgens afhankelijk van de verrichtingen van Mark Webber, zijn naaste belager van Red Bull. De drie scenario's waarbij Alonso het kampioenschap binnenhaalt zijn de volgende. Alonso wint en Webber wordt maximaal vijfde. Alonso wordt tweede en Webber eindigt ten hoogste als achtste. Alonso wordt derde en Webber finisht tiende of lager nog volgen, EJ. Ja, het... <lacht> oh, je hebt het zelf geschreven. Ja. Hij was uh, druk aan mij schrijven trouwens. Dus... <lacht> Oké, okay, nou jij. Uh, nou ik, ja, nee, wij ja. kennen het al. Dus dat is heel oh. spannend. Oh. Wat? wat? Je die, heb je die race al gezien? Nee, nee, niet voor vijf. Niet voor vijf. Maar uh, Red Bull was het snelst in de vrije training. Dus oh, dat okay. dat belooft wat voor vanmiddag om vijf uur. Maar ja, dat moeten wij helaas missen, want wij moeten weer naar feestje. Ja, ja, wij een feestje. Een feestje, altijd gezellig. Weer een feestje. Dat gaan we vieren. Maar goed, ik heb nog wel uh, openingstijden van Gal en Gal. <laughs> Kijk, okay, ik toch zal je ik bij een plaatje dicht, <laughs> openingstijden van Gal en Gal. Nou, oké, okay. zond op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag met nu Tom Novi en Nobody. Something about your party. Met uh, Tom Novi en uh, Nobody. Nou, wat Bart, ik blijf liever zitten. Dit komt weer uit het oh. koffertje van, uh, van onze Rob. Zeg ja. maar, Rob, wij ja, vroegen ja, ja. ons dat even af hoe dat vanmorgen nou gegaan is. Op een ja. gegeven moment kom je natuurlijk naar Hoogland toe. Vroeg jij je dat af of uh, Ivan? GELACH <laughs> Is geen TV, dit is de nee, radio. Oké, okay. oh, okay. hoe, ja, hoe ging dat vanmorgen? Ja. Nou, we hebben al weken dat uh, onze voorzitter uh, Pieter Joust zegt van: uh, Ja, er gaat iets uh, speciaals gebeuren. Alle medewerkers van CFM moeten komen en oh, uiteraard ja. wel netjes zien pakken en dergelijke. Oh. Stond ook op de voorpagina nog van de Sandfoods krant. Ja, half dat, elf. Klopt. Ja, belangrijke nieuw. mededeling. Ja, belangrijke mededeling. Uh, even kijken. Uh, dus ja. ja, om half elf tot elf uur Een zeer, met zeer belangrijk nieuws. Ja. En hij zou een dag van tevoren bekendmaken wat er daadwerkelijk ging gebeuren. Ja. En niemand mocht het weten, behalve Pieter Jouwstra. Mm -hmm. Achteraf heb ik nu gehoord, heb ik nu gehoord, gewoon wist bijna iedereen het, behalve ik. Oh. Wat er ging gebeuren. Dus, uh... Dat was ook de bedoeling. Da oh, dat Natuurlijk. was de bedoeling. Ja, oh, oké. Okay. <laughs> maar jij zat dus gewoon thuis en uh, op een gegeven moment ging er een telefoon of kwam er iemand langs? Hoe ging het? Nee, uh, Daan, uh, Daan stond in keer vanmorgen voor mijn deur. Op zijn bromfiets. Ja. Zo van, ik haal je wel op. Ik uh... haal je wel op. Okay. En toen moesten we naar Hoogland toe, ja, zo rond kwart over tien, half elf. Ja. En toen begon het in een keer hard te regenen en toen moesten wij weg. <laughs> toen zei hij, nou wordt het echt tijd om te gaan. Want we hebben straks schema voor morgen. Oké. En toen kwam ik binnen en ja, nou, zie je allemaal vrienden en bekenden. In, ja. En familie niet te vergeten. En familie. En dan denk je, joh, wat gaat hier gebeuren? En er staat een zweet er nog meer op je voorhoofd. En toen weet je wel even... Uh, maar je was er vanmorgen ook al een beetje gespannen, hè, Toen je thuis was. Ja, wel. Gisteravond had ik het ook al een beetje... Ja. Ik begon uh, een klein beetje iets te vermoeden. Ik denk, nou, misschien draait het ook wel een die beetje om. Want die had het over de... Wat was dat? BVD? Binnenlandse Veiligheidsdienst en zo. En noem maar op. Dus uh, ja, ik, uh, ik wist het ook allemaal niet meer, hoor. Maar en, uh, goed, het Maxima zou komen. Ik denk, nou, gezellig. Ja, minikrediet, hè? <laughs> Maar goed, zo... nee, het was helemaal super, echt waar. Ja, maar zo is het dus gegaan vanmorgen. Ik werd lekker opgehaald door de jongens en niks vermoedend ontvoerd, of toen werd ze naar Hoogland gebracht en toen uh, brak het feest los. En toen kwam ik aan, he, door de regen, ja. ha recht overheid. en toen moest ik meteen uh, bij de burgemeester komen. Ja, <laughs> dus gelijk zitten, hè? gelijk, zi oh, nee, gelijk staan. zitten. nee je moet staan, hier zitten, toen staan. Ja. Kreeg geen koffie, niks. Moest gelijk voor de burgemeester gaan staan. Nee, de burgemeester zei heel netjes tegen mij: 'Rob, wil je wat te drinken voor me?'. Oh, dat wel. Oh, ja. dat heb ik gemist. Oh. Okay. Ik zeg, maar nee, ik... ja, handel <laughs> maar snel af. <laughs> zo kan misschien het op, ik heb twee uur uitzending. <laughs> Je kan het maar gehad hebben. Ja, zo is het. Maar, maar nu heb ik zo'n uh, mooi lintje. Ja. Wanneer mag ik hem nou dragen, Benno? Ja, Nou, dat heb ik opgezocht in het grote boek. Het dragen van de koninklijke onderscheiding. En het inleveren naar... Oh, oh nee, wacht even, dat komt wel later pas. <laughs> ja. Op de dag van de uitreiking speelt de burgemeester de koninklijke onderscheiding op. Dit is vaak de enige dag waarop u het grote versiezel draait. Oh, Rob. Vaak de enige dag. De enige dag. Van ja. Vandaag, nou. De hierna is de afgelopen, dus koesteren deze dag. <lacht> uh, er zijn natuurlijk wel bijzondere wordt bijeenkomsten. Een dag, hoor, ja, het ja, wordt een hele dag. Er zijn natuurlijk wel bijzondere bijeenkomsten waarbij het wel gedragen mag worden. Denk bijvoorbeeld aan officiële recepties op het gemeentehuis. Daar ga je dus voortaan altijd naartoe. En. Eh, je, nou, je kwam er nooit, maar dus... Hij hoeft hem nooit. Ja, uh, in de uitnodiging staat dan aangegeven dat u het grote verziersel, is het zo groot, mag opspelden. Bij, bij twijfel is het handig om even te bellen naar de gastheer of gastvrouw. Dus dan bel je de burgemeester en dan vraag je: Goh, kan ik hem weer opspelden. De... In het dagelijks leven mag u best wel laten zien dat u een lintje hebt ontvangen, maar dat doet u op bescheiden wijze. U draagt daarom eigenlijk alleen het draagtekentje. Heb je die gehad eigenlijk, Rob? Ja, ja, ja, die, ja, ja, die, die, die, die heb ik gehad. Staat hij te poseren? Voor de hoofdfoto, voor de Maar dan wel op nette kleding. Oké, okay. nou, hier kan het wel op. Net, net aan, uh, hè? net aan. Naast dat groot versiersel en draagtekentje... kennen we het, uh, uh, uh, ja, kennen we het zogenaamde miniatuurtje. Heb je dat miniatuurtje ook gehad? Oeh, oh, dat kort, nou, dat weet ik eigenlijk nou, niet. Nou dat weet veel. ik eigenlijk niet. Nou ja. Nou, Miniatuurtjes zien er precies uit als het grote versiersel. Maar dan in mini -format. Ze worden op de avondkleding gedragen. Oké. Okay. Nou, dus als je je jurk aan hebt, dan mag het daarop. <lacht> op je jurk. Als u meerdere onderscheidingen heeft, heb je die? Nee. Oh, nou dan niet. Dan kunt u deze laten, op, laten opmaken. Nou ja, laat me zitten. Ik heb zo'n batterij. Kolenken onderscheidingen zijn persoonsgebonden. Dat betekent dat alleen de gedecodeerd de decoreerde het verziesel of draag in zin je mag opspelden. Nou ja, het is Hij zelfs strafsbaar als om als niet gedecoreerde een koninklijke onderscheiding te dragen. Nou, nou hou die rommel maar. Dan gaan wij... Uh... Die handleiding krijg je er ook bij. Okay, dank je wel, dank je wel. Helemaal super. Wat gaat gebeuren? Feestmuziek. Wat gaat er voor de rest van de dag gebeuren? Oh. Geef mij de draaischema eens. <laughs> Heeft het hier uh, mee te maken? Ook oh, niet. Ook, oh, oh, oh, oké. Okay. Oh, okay. Hier is Gus Mellis en het regent metersbier. Het dondert en het bliksem en het regen metersbier. Het wordt dus pompen of verzuipen als de enige manier om oh. de juiste koers te varen.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 Geniet met volle teugel drukte zo veel je kan. Het onder en een de en regen meters bier, het wordt de stompen of als de e Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. met volle tijd. En van Guus Mellis gaan we snel weer naar Jaap Koper. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Uiteraard live vanaf Ciclipa Samforts bij de SoFort 500. Ja, hoe is het ja. daar? Nou, er heeft al iemand een zwarte vlag gekregen. Dat is uh, ook niet echt om vrolijk van te worden. Dat is uh, het duo van de Hof en Hier Die rijden als teamgenoot van uh, ja, uh, David Hart en uh, Nicky Pastorelli rond. En, uh, eerst hadden ze de meatball, dat is uh, de zwarte vlag met het uh, oranje stipje erin. En dat uh, is meestal het teken dat er iets uh, niet goed is aan je auto. En dan moet je je bij de wedstrijdleider vervoegen om te vragen wat er dan aan de hand is. Maar uh, deze heren hebben verzuimd dat te doen. En uh, na zoveel tijd is het dan, uh, zegt uh, de wedstrijdleider: ja, daar hebben we zo lang uh, dat de uit uh, lopen waaien. Nu is het uh, gewoon uh, over. En dus mogen Van het Hof en Werkman niet meer verder. En ze lagen uh, aardig uh, in de wedstrijd. Op een uh, 65e plaats reden ze rond. Dus, uh, het, is, het zal niet echt een feestelijke stemming uh, zijn uh, dat ze de dag uh, sluiten, deze twee heren. Uh, wie dat misschien wel mogen doen uh, zijn er dus hun teamgenoten: David Hart en Dickie Pastorelli. Want die hebben met nog 500 te gaan, gewoon nog uh, de leiding uh, in uh, handen van deze van 500. Voor ons uh, Zandvoorters is het dan nog altijd even zaak om te kijken waar uh, ligt Dennis van der Die ligt op de tweede plaats samen met uh, uh, Jaap van Lage. Uh, die een hele goede start had, maar we zijn inmiddels nu bijna aan het einde van de wedstrijd. En dan zegt het niet zoveel uh, als je aan het begin even een paar uh, honderd meter wegloopt. Ja, dan is het nog niet zo dat je de wedstrijd dan al gewonnen hebt. En dat is natuurlijk ook zo. Van lagen en van de Laan liggen dus nu op de tweede plaats. derde liggen Becker en Coronel. Dat is een hele mooie Renault Megane. Waar ze ook ja, in Europa mee rondrijden. En vooral Wilco Becker doet dat. En Coronel, dat is Raymond Coronel. Dus uh, laten we dan ook maar eventjes zeggen uh, dat er uh, nog meer Koronellen zijn. We hebben namelijk uh, de broertjes Tom en Tim, we hebben Klen en we hebben natuurlijk Raymond en Dat is uh, dan nog uh, het mindere bekende broertje van het uh, tweetal. Ook uh, 119, uh, Maas en uh, op Munch en Van der Sloot, die hadden een, uh, een meatball gekregen. En die zijn daardoor uh, helemaal eigenlijk uit het uh, klassement gekugeld komen ook niet terecht in voor. Uh, hoe staat het dan met uh, bijvoorbeeld Dylan Koster en uh, Niels Langeveld en Dries van der Vossen? Dat is uh, het andere Sander inbreng in uh, de divisie 4 dan. Die rijden op dit moment op de derde plaats rond. Uh, de tussenstanden wat betreft de, de leiders in uh, het uh, klassement, om uh, um maar te zeggen van wie er op top, uh, rijden, nou dat is uh, in de divisie 1 dus Hart en Pastorelli in de divisie 2 is het uh, de familie Steemmet uh, die het uh, mag uh, doen, of nee, ik zeg het verkeerd uh, Jeroen de Boer en Simon Knap. in de divisie 3 is het uh, de familie Steemmet en in de divisie 4 is het uh, Lisette Braams en Duncan Huisman en nou is dat ook heel erg leuk om te melden we weten dat uh, Luc Braams samen met uh, Frans Verschuur rijdt, maar er is nog een equipe die uh, onder de naam Braams Verschuur rijdt. En dat is Max Braams. Samen met Sierle Verschuur. Die rijden in een van uh, de landmacht uh, Clio's uh, rond. Die liggen op dit moment in de, op de tweede plaats.